11 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Kroonprins Willem-Alexander en prinses Mabel... hebben een bezoek gebracht aan prins Frizo in het ziekenhuis in Innsbruck. Verslaggever Menno Reemeyer in Innsbruck. Menno, eerste keer dat Willem-Alexander op bezoek was? Ja, dat klopt. Even na 9 uur kwamen ze aan. De prins en prinses Mabel, de prins voor het eerst inderdaad... sinds zijn broer in het ziekenhuis ligt. En daar gaat de verbinding met Menno Rehmeijer in Innsbruck. Ik stel voor dat we zometeen nog een keer proberen contact met hem te zoeken. Gaan we ondertussen door naar Duitsland... waar bekend is geworden dat Joachim Gauk de nieuwe president wordt van het land. Daarover zijn de regeringspartijen CDU, CSU en FDP... en de linkse oppositiepartijen SPD en De Groene het overeens geworden. Zo maakte bondskanselier Merkel bekend. Daarmee is een regeringscrisis afgewend. In de coalitie was oneenigheid ontstaan over de opvolging van president Wolf... De liberale regeringspartij FDP steunde Gauk, de kandidaat van de oppositie... terwijl bondskanselier Merkel Gauk onbespreekbaar noemde. Vlak voordat er topoverleg zou zijn in het kantoor van Merkel... gaf ze haar verzet op. 72-jarige Gauk is een vroegere Oost-Duitse mensenrechtenactivist... en oud-dominee. Hij wordt de opvolger van Christian Wolff. Die stapte vrijdag op omdat er een corruptieonderzoek naar hem loopt.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 China en Japan gaan een gezamenlijk standpunt innemen over het verzoek om meer geld te storten bij het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds is op zoek naar 600 miljard dollar om de eurocrisis te bestrijden. Japanse minister van Financiën Azumi zei dat Japan en China zich bewust zijn van hun belang in de aanpak van de crisis. Zijn daarom ook be bereid om meer geld te geven, maar hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel. Dan terug naar Innsbruck. Als het goed is hebben we nu dan wel contact met uh, Menno Rehmeijer daar. Menno, uh, je vertelde over Willem-Alexander en uh, prinses Mabel... en het eerste bezoek van Willem-Alexander aan zijn broer daar. En opnieuw is er toch geen verbinding met uh, Menno Rehmeijer. Ik uh, weet niet of we het nog een derde keer gaan proberen zometeen. meteen. Driemaal is natuurlijk wel scheepsrecht. Wie weet. Medewerkers van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia... leggen morgen het werk opnieuw neer. Door de staking moesten meer dan 120 vluchten worden geschrapt. Werknemers zijn er woedend over dat Iberia een prijsvechter is begonnen. Iberia Express. Ze zijn bang dat de lonen dalen en de arbeidsomstandigheden verslechteren. Vliegverkeer in Frankfurt heeft morgen ook last van een staking. Deel van het grondpersoneel ligt het werk neer. Voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Meer nieuws uit Spanje, in Madrid en ook andere Spaanse steden... hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van de regering om uit de crisis te komen. Demonstranten zijn vooral kwaad over maatregelen op de arbeidsmarkt... zoals versoepeling van het ontslagrecht. Bijna een kwart van de Spaanse beroepsbevolking zit zonder werk... en onder jongeren is dat zelfs bijna de helft. Volgens de organiserende vakbonden werd er in 57 steden actie gevoerd. Ze zeggen dat er bijvoorbeeld in Madrid 500.000 betogers waren... en in Barcelona 400.000...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 Ja, ik stelde al dat uh, prins Willem-Alexander uh, met uh, prinses Mabel uh, hier is uh, geweest. De prins, uh, dus inderdaad voor het eerst Prins Willem-Alexander. Gisteren al zijn uh, de jongere broer van Friso Constantijn en vandaag dus zijn uh, oudste broer Willem-Alexander. Een uur zijn ze in het ziekenhuis gebleven. En ook Willem-Alexander zal bedrijf gepraat zijn door de artsen over de gezondheidstoestand van, uh, van zijn broer. Meerdere persverklaringen vandaag van de Rijksvoorlichtingsdienst. En rond zeven uur ook een namens de familie. Wat was de boodschap? Ja, daarin zegt de, de koninklijke familie dat ze zeer dankbaar en diep geroerd uh, zijn door alle steunbetuigingen en blijken van medeleven van het na het ski-ongeval van uh, Prins Friso. Het is een uh, grote steun voor hen in deze moeilijke tijd Al dus het bericht van uh, de VVD, uh, de RVD. Uh, de RVD heeft vet later weten in een ander bericht dat premier Rutte toch op ski-vakantie gaat. Uh, hij had dat vrijdag na de eerste berichten over het ongeluk uitgesteld. Uh, hij heeft wel ook uh, erbij gezegd dat hij uh, in nauw contact blijft met de familie. En tenslotte is de visuele media, de fotografen en de cameramensen, door de FD gevraagd afstand te houden, de kinderen met rust te laten, de kinderen van de prins. Ze zijn het afgelopen weekend gefotografeerd bij het skiën. Dat was dit weekend toegestaan vanwege de bijzondere situatie. Maar nu is dus verzocht de familie en met name de kinderen met rust te laten. Dankjewel, Menno Reemeijer vanuit Innsbruck in Oostenrijk. Het weer tot slot. Vannacht helder, temperaturen tussen 0 graden aan zee... en min 4 in het binnenland. Karamie waarschuwt daarom tot morgenochtend voor gladheid. Morgen overdag droog, vooral in de ochtendzon. Het wordt dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Deloitte moet Aholt beleggers betalen. Dat vindt VEB-directeur Jan Maarten Slachter. U dacht als belegger niets met accountants te maken te hebben? Dat dachten beleggers in Aholt, in ook concepts en Landis ook.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 Binnen zit John Janssen van Galen. Vanmorgen half tien, Amsterdam Centraal Station, de Infobali. Pardon, zeg ik, wij willen naar Purmerend Weidevennen... maar wat daarover op 9292 staat, klopt niet. Antwoordt die Bali bediende, man in blauw uniform en zo'n rode pet... ach, meneer, u moet ook niet geloven wat op een ns tijd staat. Zo, zeg ik, dank u zeer, zegt die man, graag gedaan... Ik werk er al zo lang, ik weet maar al te goed dat NS niet te vertrouwen is. Gezegend het bedrijf waarvan het personeel zelf er niet meer in gelooft. Goedenavond, dit is een volledige how-to-aflevering van Met het oog op morgen. Hoe word ik een beroemd schrijver? Hoe word ik een voetbalbestuurder? Hoe word ik een beroemd zanger? En hoe blijf ik president? Die laatste vraag is nu aan de orde in Duitsland, want daar hebben ze net een nieuwe. En met correspondent Wouter Meijer en Bondsdaglid Otto Frikke... bespreek ik de vraag welke obstakels hij te overwinnen heeft. En om topvoetbalbestuurder te worden... moet je eigenlijk in de leer gaan bij topdiplomaten. Diplomatiek-expert Robert van der Roer... trekt de vergelijking tussen die twee metiers. Wat kan Ban Ki-moon dat Steven ten Haver niet kon? Dit met commentaar van Ajax-official en oud-politicus Roger van Bokstel. De vraag hoe je een beroemd schrijver wordt... wordt behandeld door de beroemde schrijver Ilja Leonard-Vijver... die er een boek over schreef. En als ik een beroemd zanger wil worden... is het dan een voor- of een nadeel om uit Vollendam te komen? Daarop geeft Kees Mayfield het antwoord en die komt ook zingen. Ten slotte hoe van hogerhand mede te delen... dat een koninklijke hoogheid in levensvaar is. Jan Kuitenbrouwer geeft uitsluitsel. Maar eerst de krant van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 19 februari. Lang werd gewacht op een nieuw communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. Pas in de loop van de middag was het zover. De gezondheidstoestand van zijn koninklijke hoogheid, prins Friso... is nog steeds ongewijzigd. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Ook zegt de RVD, er moet rekening mee worden gehouden... dat de prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. En s'avonds kwam er nog een. De koninklijke familie is zeer dankbaar en diep geroerd... door alle steunbetuigingen na het ski-ongeluk van prins Friso. Het is een grote steun in deze moeilijke tijd, zegt de verklaring. Daar kun je het bij laten en verdere hopelijk gunstige berichtingen afwachten. Maar het gissen naar de toestand van prins Friso gaat door. Eerst zou binnen een dag of drie een prognose volgen, nu na een week. Dat kan twee dingen betekenen, zegt een traumaarts. Het eerste is dat ze gelijk hadden en er waren nooit complicaties. Maar als dat zo is, dan zijn er dus nu wel complicaties opgetreden. Ze hebben meer tijd nodig om die complicaties meester te worden. Uh, het tweede is dat er al complicaties waren. En die zijn dus niet uh, minder erg geworden, maar erger geworden. Een hoogleraar Intensive Care trekt een andere conclusie. Het feit dat je nu ruimte neemt tot vrijdag... betekent dat hij in ieder geval niet wakker is... Um, en niet normaal reageert zoals wij dat zouden doen... als je vraagt, knijp eens in mijn hand of doe je ogen eens open. En dan wordt het volgens hem onzekerder wanneer dat wel gaat gebeuren. Ook daar zou je het bij kunnen laten. Maar geen enkel mogelijk aspect van het ski-ongeluk van de prins blijft onderbelicht. Bijvoorbeeld hoe het voelt om door een lawine te worden getroffen. Het laatste wat ik weet is dat ik op mijn rug... Uh, uh, ja, op het sneeuw om me heen aan het vechten ben geweest om, uh, om boven te blijven... En uh, schreeuwen, roepen, huilen, alles. Ik denk dit is het einde. Het is klaar. Of wat het leuke is van buiten de piste skiën. Het is het zweven op de op poeder. Um, het, het kost bijna geen kracht. Het is gewoon het, ja, het vliegen over, over, over de bergen en dat geeft een enorme kick. Ook de plaats van het ongeluk biedt mogelijkheden voor meer informatie. In leg vinden ze koninklijke hoogheden heel gewoon. Für uns ist es immer uh, egal, ob jetzt Königliches, königliche Hoheit da ist oder normale Menschen. Das ist für uns gleich. Sommige Einwohner kennen Beatrix als 19. und sind weder mit ihr gegangen. Ich kenne eigentlich die jetzige Königin schon, wie sie 18, 19 Jahre alt war. Mein Vater war damals Bürgermeister und er hat gesagt, was soll man denn machen mit diesen jungen Prinzessinnen. Ja. Ja. Und dann sind wir in die Kegelbahn gegangen, um den Nachmittag zu verbringen. So. Het leek er vanavond even op dat de Duitse regeringscoalitie van Christen-Democraten en Liberalen het niet zou houden. Splijtzwam de voordracht van Joachim Gauck voor het presidentschap. Uiteindelijk kreeg hij de steun van alle partijen, ook van de CDU van Bondskanselier Merkel. Deze gemeenschappelijke kandidaat is de burgerrechtler en frühere chef der stasi Joachim Gauck. Straks meer over Gauck.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 Ja, als je dan op zo'n manier gewoon weer de titel kan prolongeren... dat is voor mij uh, ja, echt heel, heel bijzonder. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. En Ewout de Jong hier tegenover me... heeft al een overzicht samengesteld van de kranten van morgen vroeg... en begint dat voor te lezen. Ja, de voorpagina van de krant van morgen is uiteraard voorspelbaar gewijd aan het ski-ongeluk van Prins Frizo. Daarover is ook morgen vermoedelijk weinig echt nieuws te melden... zoals u vandaag wel gehoord of gelezen heeft. Trouw vindt dat de media wel wat afstand zouden kunnen nemen. Enige afstand zou getuigen van respect voor de Oranjes... en van vakmanschap, schrijft Trouw in het commentaar. Iedereen zal op zijn manier meeleven met de naasten van Frizo. Bij dat meeleven hoort ook het respecteren van de luwte... die de koninklijke familie in deze omstandigheden nodig heeft. Zaterdag was er volgens de krant het trieste dieptepunt... van een journaliste van NRC Handelsblad die naar buiten kwam... met de informatie uit een gesprek tussen twee artsen... onder wie haar echtgenoot. De toestand van Prins Frizo is het gesprek van de dag... maar dat mag voor de journalistiek geen reden zijn... alle remmen los te laten, Aldus trouw. In de Volkskrant krijgt die arts de kans om uitleg te geven. Neurochirurg Kees Tulleken zegt dat hij heel goed wist dat hij een grens overschreed. Zijn echtgenote, NRC-journaliste Jannetje Koelewijn... wilde erover berichten. Hij heeft toen naar eigen zeggen alleen gezegd... dat Prins Friso geen schedelbasisfractuur had... en dat er op de scan geen afwijkingen te zien waren. Tulliker zegt dat hij hetzelfde had gedaan als de prins een gewone patiënt was geweest. Hij vond het goed om te melden dat er toch lichtpuntjes waren die erop wijzen dat de prins misschien wel helemaal kan opknappen. Tulliker zou het verder geen probleem vinden om zich hiervoor te moeten verantwoorden voor het medisch tuchtcollege. Verder in de Volkskrant het nieuws dat steeds meer leden van de Socialistische Partij zich keren tegen de verplichte afdracht van de vergoeding die SP-politici krijgen. De afdracht. De regeling is niet transparant en wordt te willekeurig toegepast... door het partijbestuur, zeggen kritische SP'ers en ex-SP'ers. SP-gemeenteraadsleden dragen 50 tot 75 procent van hun raadsvergoeding af. Leden van Provinciale Staten 50 procent. Kamerleden, wethouders en gedeputeerden... mogen een netto-salaris van ongeveer 2500 euro houden. En de rest gaat in de partijkas. De partij wil zo baantjesjagers buiten de deur houden. De penningmeester van de SP kan in individuele gevallen afwijken van de regels om inkomensverlies van volksvertegenwoordigers te compenseren. Maar de regels daarvoor zijn onduidelijk willekeurig en oncontroleerbaar... vinden diverse SP-politici die met de Volkskrant hebben gesproken. Een voorbeeld uit de krant. Een ex-SP'er uit Vechel is uiteindelijk uit de partij gestapt... omdat ze het onredelijk vond dat ze als raadslid ruim 20 uur in de week werkte... voor 225 euro per maand. De SP-leiding zei dat ik dan maar wat minder stukken moest gaan doornemen... of niet naar alle vergaderingen moest gaan. In de Telegraaf onder meer aandacht voor carnaval. Oproepen tot ingetogenheid vanwege het ski-ongeluk van prins Friso... leidden de afgelopen dagen slechts tot afhakende politici. Uit onderzoek van het bedrijfschap Horeca... blijkt dat honderdduizenden wester- en Noorderlingen momenteel meegenieten van het carnaval in het zuiden. En Telesport jubelt over onze kerfverse schaatskampioenen. De Telegraaf vindt dat Sven Kramer en Irene Wust in Moskou... op meer dan indrukwekkende wijze opnieuw wereldkampioen... allround schaatsen zijn geworden. Voor beide oranje kreks viel er een last van de schouders. Kramer maakte een einde aan een jaar van blessureleed... Dat was al duidelijk toen hij de Europese titel voor zich had opgeëist. En nu heeft hij zijn vijfde WK-allround-titel binnen. Wust werd voor de derde keer wereldkampioen. Ze had zich grote zorgen gemaakt, maar ook zij was precies op tijd in topvorm. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan nu Kees Mayfield, die vanmiddag in de Amsterdamse platenzaak Concerto... zijn debuutalbum presenteerde, The Many Colored Beast, met... Wat zing je nu? All right, Louise. All right, Louise. Mooi zeg. Allright, Louise. Straks meer Kees Mayfield. Naar Berlijn nu, want Duitsland heeft een nieuwe president. Wouter Meijer, goedenavond. Goedenavond. Afgelopen vrijdag trad president Wolf terug... na aanhoudende negatieve berichtgeving... en een mogelijke strafrechtelijke vervolging. Maar het weekend is nog niet voorbij. Of de Duitsers hebben al een opvolger gevonden? Vertel. Ja, nou ja, Wolf was nauwelijks afgetreden um, of het gesagger begon tussen de partijen in Berlijn. Um, de meesten zeiden wel dat ze vonden dat er nu een gezamenlijke kandidaat moest zijn. Iemand die echt boven de partijen staat en dat dit niet weer een kwestie mocht worden van onderling gedoe. Maar tegelijkertijd hadden ze ook allemaal eisen en blokkeerden ze dan weer andere kandidaten. Uh, dat ging een tijdje zo door. Een aantal favorieten zei ook zelf uit eigen beweging, al dat ze niet ter beschikking stonden... En vanmiddag gooiden de liberalen, de coalitiepartner van Angela Merkel... de knuppel in het hoenderhok en zeiden dat ze heel duidelijk waren voor Gauk... die al favoriet was van de SPD en de Groenen. Ja, en Merkel wilde blijkbaar haar coalitie niet in gevaar brengen... en ziet misschien ook wel in dat na dat gedoe van Wolf, ze niet weer een hele omstreden kandidaat door ja. kan drukken en is door de knie gegaan. Maar men wilde per se met één gezamenlijke kandidaat van de coalitie komen. Met een gezamenlijke kandidaat van de coalitie sowieso. Uh, anders, er zijn nog genoeg spanningen in de coalitie over allerlei en ze wilden niet dat de coalitie hierop zou breken. Um, Zo'n zo president is natuurlijk een ceremonieel staatshoofd die geen directe politieke macht heeft, maar het is vaak wel een soort signaal van welke partijen het goed om ja. kunnen vinden als je kijkt wie er samen een president voorstellen. Maar, maar dat breken, daar zag het dus wel even naar uit. Als de FDP inderdaad woord hadden gehouden... en zo klonk het wel een beetje uh, aan het eind van de middag eigenlijk nog. Het is echt heel erg snel gegaan. Het klonk echt alsof de FDP hier een, een, een belangrijk punt van wilde maken. En misschien dat Merkel ook wel in heeft gezien... dat ze beter ze hierin gelijk kan geven. Bovendien krijgt ze daarvoor in ruil een president, in Gauk... die zo populair is bij de Duitse bevolking... dat mensen al snel zullen vergeten dat Merkel eventjes tegen gestribbeld heeft. Ja, want waar, waarom, waarom was ze dan tegen? Tegen die Gauk, bedoel ik? Zij was tegen, uh, eigenlijk om gezichtsverlies te voorkomen voor het grootste deel. Anderhalf jaar geleden was Kouk ook al de kandidaat van de SPD en de Groenen, dus van de linkse oppositiepartijen. Uh, Merkel wilde per se anderhalf jaar geleden een eigen kandidaat... dus een eigen partijgenoot ook, dat werd Christian Wolff. Uh, die komt uit haar partij, dat wilde ze graag. Die heeft ze eigenlijk doorgedrukt tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in. Maar goed, die gaat er niet over, hij wordt gekozen door het parlement. Maar Gauck was toen al de absolute favoriet. Merkel heeft toen haar eigen kandidaat doorgedrukt... En als ze nu uh, zich meteen achter Gauck had geschaard, had ze daarmee natuurlijk eigenlijk toegegeven... dat ze anderhalf jaar geleden een grote fout heeft gemaakt. Ja, ja. Maar ja, aan de andere kant weten wij, sinds het hele schandaal rond Wolf... weten wij al dat het een fout was om die man president te ja, maken. Dat dus goed, dat, dat, dat heeft ze nu als het ware ingezien, toegegeven... en nu staat ze alsnog achter de kandidaat... die ze anderhalf jaar geleden natuurlijk eigenlijk ook al had kunnen steunen. Oké, okay, ook oh, goedenavond Otto Frikke, lid van de Bondsdag voor de liberale FDP. Uw partij steunt Gauk. Overvindt u dat, het, dat de zaak zo snel beklonken was? Nou, ik vind het heel goed. Het is, was uh, heel veel ruzie de laatste dagen, of we zou zeggen sindsdien uh, vrijdag. En uh, nou, ik denk die oplossing nu is een, uh, misschien aan de ene kant een typische uh, politieke oplossing. Aan de andere kant een oplossing waar de mensen ook mee gaan. En dat is heel belangrijk uh, voor die rol van die president in Duitsland. Ja, ja de Wolf was aanvankelijk zeer populair, want hij was jong en, en, uh, en vlot. En het is allemaal verkeerd afgelopen. Nu kiest men voor Gauk. die is reeds 72 jaar. U speelt op safe nu? Nou, ik, ik, ik weet het niet. Kijk eens, uh, vo voordat we wolf hadden, um, hadden we meneer Kuller. Daar heeft iedereen gezegd dat is goed. Die is een beetje ouder, die is niet oh, direct ja. in de politiek. En, en nu gaat het weer die een of andere kant. Dat heb je vaak in de politiek: een beetje links, een beetje rechts, ja. een beetje oud, een beetje jong. Nee, ik geloof aan het eind. Als je die rol van die president in Duitsland ziet... dan is het belangrijk dat de mensen in een, in een president vertrouwen. Dat hebben ze met Wolf aan het eind niet gedaan, eh, redens gegeven. En eh, nu is de vraag, hebben we met kalk iemand die het woord heeft... En, en het gevoel heeft voor de mensen? En tenminste, als je naar de opiniepeiling kijkt, is dat het geval. En dat is belangrijk voor Duitsland. Ja, niet alleen, alleen naar de opiniepeilingen, opiniepeilingen, dat is ook uw mening. Ja, zeker is het ook. Um, we hebben die FGT had de uh, laatste verkiezingen van de president gezegd... Oké, okay, het is een vraag van de coalitie. En we hebben gezegd, we gaan, gaan uh, ons keuze maken voor, voor Wolf. Maar Gauck is ook iemand die je mag uh, voor kiezen. En ja, nu, nu is het mogelijk. En, en dus hebben we gezegd, dan willen we het ook doen. Ja, zei Wouter Meijer. Duitsland heeft nou in korte tijd twee presidenten gehad... die allebei voortijdig zijn afgetreden. Dat doet volgens mij het aanzien van het ambt geen goed. Des te dringender lijkt het voor Gauck om de rit wel uit te zetten. Ligt de lat voor hem nu extra hoog... Ja, dat lat ligt hoog voor hem. Het is ten eerste iemand die niet uit de actieve politiek komt. Hij heeft eigenlijk geen politiek verleden. Het komt ook niet duidelijk uit een of andere partij. Dus het is iemand die uh, eigenlijk als eerste president... in de geschiedenis van de Bondsrepubliek... nu echt het idee moet gaan belichamen... dat je als president boven de partijen staat. Dat kan overigens ook weer heel erg lastig worden voor alle partijen. Want Kouks is het ook bekend als iemand die uh, geen bord voor de mond neemt. Um, maar goed, en hij moet tegelijkertijd ook nog iets anders doen. Niet alleen uh, zijn eigen baan goed doen. Hij moet ook de hele baan weer meer aanzien geven. Hij moet ja. inderdaad de glans van het paleis weer herstellen. Mm -hmm. zijn de grootste partijen steunen Gauk, dus komen er ook nog kandidaten uit de kleinere partijen? Ja, er is eigenlijk nog maar één partij over uh, nu in de, uh, die nu in de bondstag zit. Dat is de partij Die Linke. Uh, die zullen niet voor Gauk stemmen waarschijnlijk. Omdat zij natuurlijk toch niet zo heel veel op hebben met een voormalig mensenrechtenactivist. Iemand die na de val van de muur jarenlang het statiearchief heeft beheerd. Dat heel erg goed heeft gedaan. Ja. Daar hebben ze grote bedenkingen tegen bij Die Linke. Dus die komen misschien met een eigen kandidaat. Maar goed, je kunt nu voorspellen dat in die nationale vergadering die de president uiteindelijk moet kiezen... er een overweldigende meerderheid zal zijn voor Gauk. Apropos, is, is inmiddels al bekend wat de afgetreden president Wolf uh, gaat doen in de toekomst? Dat is voor zover ik weet nog niet bekend. Uh, ik denk dat hij eerst maar eens even de scherven op moet rapen. Er is intussen een interessante discussie over de vraag... of hij een erenspensioen moet krijgen. Eigenlijk krijg je een pensioen van ongeveer 200.000 euro per jaar. Als president. Maar de vraag is of hij eigenlijk al... omdat hij afgetreden is uh, omdat er een strafrechtelijk onderzoek uh, dreigt... of dat voor hem dan wel geldt. Zoals we weten is hij nogal gehecht aan geld en aan extraatjes. Dus hij zal zelf het uiterste doen om dat te krijgen. Maar aan de andere kant, hij is 52. Hij zou normaal gesproken nog best een aantal banen kunnen doen... De vraag is natuurlijk of je er eentje kan vinden. Heer uh, Frikke en Meijer, dank voor deze uh, introductie van de nieuwe president uh, Gauke... en uitlui van de vorige Wolf. Dat okay, ik Op... graag gedaan. Uh, Kees Mayfield weer. Uh, dat debuutalbum, dat heet uh, The Many Colored Beast, van je... dat is vanmiddag uitgekomen. Was je reuze opgetogen? Uh, Doodnerveus? Nou, eigenlijk niet, nee. Nee? nee? Het is mij... Uh... De Me meeste debutanten staan te uh, trillen van de zenuwen. als er iets ja, gebeurt. Nee, ik, ik heb. Uh, voordat ik hier aan begon. had ik zoiets van. des te minder verwachtingen heb ik, heb. des te mooier alles is. En, oh. uh, dus te minder nerveus ik word en des te minder uh, alles als verrassing komt. Ja, dat ja. las ik ook in Vrij Nederland, dat je dat eigenlijk zegt. Hoe ja. lager de verwachtingen, des te beter. Ja. Maar dan moet het je eigenlijk teleurstellen dat het parool in een recensie je werkelijk de hemel inschrijft. Ik, uh, ik vind het heel grappig. Ja, ik vind het leuk dat, mijn, dat mensen meningen hebben. Dat uh, ja. vind, vind ik apart. Je bent niet erg verguld met die mening, je maakt je een beetje nerveus? Nee, nee, nee, het is niet mijn doel om, uh, om uh, de hemel ingeprezen te worden met de recensies. Dus, uh, Wat is je doel? Ik heb geen doel. Oh. Dus dat, dat maakt het, geen verwachtingen en geen doel. Nee. Je komt hier alleen met je gitaar, zonder manager of agent? Ja, ik, ik ben helemaal eenzaam hier. Ja. Doe je alles alleen? Heel veel, ja. ja. Ja. Maar je treedt tegenwoordig wel met een band op. Hè? Ja, heel veel uh, oude mannen om je O oh, ja. ja, oude mannen. Oude mannen, ja. ja, maar, ja. Waarom ben je dat gaan doen, van solo overgaan op optreden met een band? Uh, om net eigenlijk wat jij net zei, omdat ik uh, best wel eenzaam werd na een <laughs> tijdje. <laughs> nou, ik las in de goeie Nederlander, dus je zegt ik moest wel met een band op gaan treden, want ik hoor die liedjes die ik hoor, ook. die hoor ik altijd in mijn hoofd. Ja. Met een band. Dat klopt ook. Dus dan ook. moet het ook maar in de werkelijkheid zo Precies, klinken. dat is ja. ook wel fijn. Ja, het, is een, oh, het kleeft je helemaal aan uh, dat je uit Volendam komt. Ook nog eens? <laughs> ja. Ja. Is dat een <laughs> nadeel of een voordeel van voor een zanger? Ik, nogmaals, ik, ik, uh, het interesseert mij vrij weinig. Nee. Ik heb er geen mening over. Uh, het ja. belemmert me, denk ik. Dus, uh. Belemmert je? Ja, als ik over zulke dingen ga nadenken. Oh, is het? Ja. ja, maar je, zei je in Vrij Nederland geloof ik ook... er groeit nou een hele generatie op die denkt dat Nick en Simon echte muziek is. Ja, precies. Dus daar moet ik me totaal niet mee druk mee gaan houden. Want nee. dan, uh... Maar Volendam is wel een voedingsbodem van geestdrift voor een popcultuur, of niet? Dat zou je wel denken. Dat vind je niet? Ja, tegenwoordig iets minder, natuurlijk. Ja. Uh, uh, de tijd van de Cats en de Jan de Rogge en zo, dat is uh, voorbij helaas. Ja. Maar je noemt je bewust Kees Mayfield en je echte volle naam laat je graag buiten beschouwing? Ja, ik. ik dus je uh, hebt al een heel oervolle Namse naam. Ik ga het nou niet verklappen. Natuurlijk. Nee, nou, Kees blijft Kees, dus voor mij Kees is hij zo Kees, even met een achternaam. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. uh, dankjewel. Ja. Uh, volgende nummer, wat ga je zingen? De uh, titel. Oké. Okay. has faded the title says love but your faces look jaded to the bone to the heart Age kind of changed you, and change kind of aged you to go. Titel. Kees Mayfield. Bedankt. U ook bedankt. En veel succes, al is dat geloof ik niet wat je nastreeft. Nee, maar het, uh, het <laughs> komt goed. <laughs> Oké, okay, komt goed. Komt goed. Um, goedenavond, Robert van der Roer. Goedenavond, Robert van der Roer. Goedenavond. Ah, diplomatiek expert vaak bij ons te gast over dingen als Syrië, de Veiligheidsraad, leiderschap op het hoogste niveau. Maar ja. ook een voetballiefhebber, hè? Absoluut. En oud-voetballer, las ik. Zeker. Keeper, toch? En ja, een, een, een iets, iets wat klein uitgevallen lijnkeeper zou ik ja. zelf willen noemen. Ja. Bij Excelsior. Absoluut, ja. ja. En voor het voetbaltijdschrift Hartgras heb je nu vanuit het oogpunt van de diplomatie... de bestuurders in het voetbal onder de loep genomen. Vertel eens, ja. wat zijn de overeenkomsten tussen de wereld van de diplomatie... en de, de bestuurskamer van grote voetbalclubs? Nou, toen Hugo Borst aan mij vroeg, uh, zou je niet eens uh, jouw visie op leiderschap in de voetbalwereld willen loslaten op ons blad? Toen dacht ik eerst, van, moet ik dat wel doen? Is dat wel verstandig? En, maar toen ging ik erover nadenken en toen moest ik eigenlijk vrij snel denken aan een aantal lessen die ik zelf geleerd heb. Onder andere in interviews met mensen als Kofi Annan. Ja. Die uh, zei ooit, uh, een goede leider moet ook een volger zijn en moet evenwichtskunst bedrijven. En dat geldt eigenlijk voor elke leider. Ja. Uh, hij zei dat toen hij de VN moest gaan hervormen en onder grote druk stond. Een andere uh, topdiplomaat, Lakdar Brahimi, die de regeringen in Afghanistan en Irak formeerde... zei, uh, ja, het gaat niet om mij, het gaat om die mensen met wie ik uh, nu praat. Dat zijn er duizenden en de, die, die, die moeten de eer gaan opstrekken voor een akkoord... Nou ja, dat is een soort uh, les uh, in nederigheid, en waardigheid... die uh, in de voetbalwereld uh, niet, altijd niet altijd te vinden is. Niet altijd te vinden, dat klinkt voorzichtig. Geef eens een voorbeeld waaruit blijkt dat het niet te vinden is. Ajax. Ja, Ajax. Ja, Ajax. Dat, is, Ajax. ja dat, is natuurlijk, dat kun je niet omheen. Maar ik, ik, nou, ik vind ook Blatter, de leider van de UEFA... Dat, of, sorry, de FIFA, vind ik echt een, uh, nou, het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet... Dat is, dat is wat je toch in de ja, uh, in, in de schurkenstaten ziet. Dat zie, dit, uh, het is een beetje Saddam hussein achtig Een uh, stijl van leiding geven. Milosevic-achtig. Uh, niet willen luisteren. Jezelf op een groter uh, voetstuk plaatsen dan de rest van de wereld. Bij Ajax zag je het ook, maar op een andere manier. Niet luisteren. Rammen. Uh, een koep plegen. Uh, geen uh, begrip hebben voor... Uh, de, ja, de, de cultuur van de voetbalwereld niet echt je erin willen verdiepen. Ja. En eh, te snel te, te werk gaan. En dat heeft enorme brokken aangericht bij Ajax. Ja. Je schrijft, profvoetbal is een volksmilieu... waarin de ratio het vaak aflegt tegen emotie... en ijdelheid het wint van authenticiteit. Is daar Ajax ook een voorbeeld van? Zeker niet alleen, nee. Ik heb twintig jaar geleden een uh, onderzoek gedaan... van enige weken bij Feyenoord... Hoe het toch kwam dat Feyenoord 20 jaar na het winnen van de Europa Cup op de 14e plaats bungelde, eigenlijk al zijn geld kwijt was. Op dat moment worstelde met eh, liefst vier besturen. Op een zeker moment eh, met 32 clublogo's werkte en zes rechtsbuitens in het eerste elftal. Tel uit je winst. Uh, dat was twintig jaar geleden. Feyenoord is sindsdien twee keer kampioen geworden en heeft één keer de UEFA Cup gewonnen. Ze zijn nog altijd bezig om zich te herstellen van, uh, ja, van een mindere periode. Ja. Dus Ajax is zeker niet een uniek uh, verhaal. Aan de lijn uh, Roger van Bokstel, D66, oud minister, eind vorig jaar even interim bestuurder bij Ajax. Goedenavond. Goedenavond. Herkent u het beeld dat Van der Roer uh, schetst? Ja. Ik, ik heb uh, voorinzagen in zijn mooie verhaal mogen hebben. En ik vind dat hij een uh, zeer treffend uh, stuk heeft geschreven. Um, uh, ik heb tot nu toe uh, over die korte uh, periode bij Aja's uh, uh, nooit de media te woord gestaan. Maar ik dacht, nou dit is wel een mooi verhaal en dan moet het maar een keer. Maar hij legt de vinger echt op de zere plek. Ja. Uh, Voetbalbesturen is uh, meer emotie dan ratio. En uh, hoe goed je ook bent. en dat geldt voor, uh, ook voor de, voor de commissarissen. die het nu moeilijk hebben. dat zijn allemaal stuk voor stuk prima mensen. maar ze zijn er toch niet in geslaagd. om een bedrijfsmatige leiding. te zetten op een voetbalvereniging. En, en dat, dat is sowieso iets waar Ajax mee worstelt. met die twee verschillende culturen. Uh, je zou willen dat het weer gewoon een vereniging werd. Uh, en Kruijf, ja, die doet dat slim. die plaatst er steeds gewoon tussen de voetballers en tussen het publiek. En, en daarmee creëert hij ook de afstand die er al uh, in de club ingebakken zit. Ja. En als je nou eens vergelijkt met, met, de, met het politiek bedrijf in Nederland... gaat het in de bestuurskamer van een voetbalclub heel anders toe... dan bij de ministerraad in de Trevenzaal? Nou, er zijn natuurlijk overeenkomsten en er zijn verschillen. Uh, ik merk heel erg, zowel in het private leven met het leiden van het bedrijf... maar ook voorheen in de politiek... Um, die doen het echt goed. De mensen die inderdaad, uh, nou, zoals ik dat altijd noem, uh, echt situationeel leiderschap kunnen vertonen. Uh, er zijn momenten dat je moet doorpakken. Maar er zijn ook heel veel momenten dat je anderen de ruimte moet geven. En het succes uh, moet laten behalen. Uh, om daarmee uh, nou ja, datgene wat je voor ogen staat ook uh, tot een goed eind te brengen. En, en hij noemt uh, in zijn stuk uh, van de Roer uh, Brahimi... En, en, en, en Kofi Annan, Kofi Annan heb ik zelf mogen meemaken, uh, een man die ongelooflijk goed luistert, uh, zelden zijn stem verheft. Uh, maar ook iemand als Mandela heb ik een paar keer mogen meemaken, die, die schrijft in zijn uh, memoires dat een goed leider uh, niet altijd voorop loopt, maar soms ook als een herder achter uh, de, de kudde schapen aan moet lopen. En dan af en toe alleen de honden wat dirigeert om ze als vlok bij elkaar te houden. Ja, ja dat zijn echt mooie beelden, maar zo zit de wereld gewoon in elkaar. En ja. mensen die dat verliezen uh, en die, die uiteindelijk toch meer met zichzelf bezig zijn, ja, die, die lopen uiteindelijk in een kuil. Van der Roer, wat, ja. wat is het koffiekamersyndroom? Het koffiekamersyndroom dat is een, uh, dat is, dat refereert aan wat er ooit bij Feyenoord gebeurde en uh, waar Hans Krijf, denk ik uh, nu nog slecht van slaapt... Hans Cruijff was toen uh, coach-manager in die tijd... dat is het, het, het terrein waar de oud-bestuursleden, uh, oud-voetballers... Uh, uh, ja, voor en uh, tijdens en na de wedstrijd commentaar gaven op Jan en Alleman... die bij Feyenoord uh, het niet goed deden in hun ja. ogen. En daar werden dus de bestuursleden eigenlijk op de vingers gekeken door hun vroegere leiders... Ja. En die siste dan vanuit de hoek toe, wat moeten die gasten hier? En dan ging dat over de sponsors van de Combar... die misschien wel geld wilden steken in Feyenoord. Maar doet dat zich leiden... dat in de diplomatie ook voor? Uh, dat denk ik niet, nee. Ik nou, denk ik heb er wel een... een voorbeeld van. Als ik ook ja. de, de Surinaamse onafhankelijkheid. Daar moesten ze nooit over onderhandelen in Paramaribo. Want er werden die Surinaamse politici gesecundeerd door allerlei ja. adjudanten... die de hele dag in de saramakka zaten. En tijdens schorsingen zeiden wat ze wel en niet moesten doen... en wat ze nu weer hadden weggegeven. Dus dat, mm -hmm. dat is het koffiekamersyndroom, toch? Ook in de diplomatie. Ja, maar het is dan een goede leider om uh, te schiften... En alle argumenten door elkaar te husselen en de beste eruit te pikken en zijn plan te trekken. Maar uh, en dat is nou weer die emotie. Die koffiekamer die ik in dat stuk beschrijf, dat is pure emotie. Niet gebaseerd op ratio. En 9 van de 10 diplomaten opereert uiteindelijk bij het doorhakken van knopen wel uiteindelijk op ratio. Ja, Van, van Boksel, waardoor zou het komen dat het in die zin in de voetballerij ontbreekt aan goed leiderschap? Nou, in de eerste plaats, omdat uh, inderdaad uh, heel veel uh, stuurlui uh, aan, de, aan de wal staan. En uh, dat is die in dit geval dus altijd op of rondom het veld. En, en dus niet weggaan en niet op tijd afstand nemen. Maar zich indirect altijd met alles blijven bemoeien. Uh, iedereen heeft er verstand van. Voetbal is als het weer. Uh, uh, iedereen heeft het de hele dag over. En, en ja, die koffiekamer, die komt de Ajax ook voor, uh, daar kom je alles en iedereen tegen, Oudspelers, oudtrainers uh, En ja, die, die, die hebben er allemaal verstand van, maar die gunnen dus eigenlijk ook een, uh, iemand die op dat moment in functie komt... nauwelijks de ruimte om eigen beleid te ontwikkelen. En, en uh, ja, ik, ik ben altijd een beetje voorstander van het omgekeerde. Uh, koester die mensen, haal ze af en toe bij je, maar maak ook helder... Dat ze er nu gewoon even niet meer over gaan. Ja. Maar consulteer ze wel. Kijk, je kunt niet zomaar banden ja. doorsnijden. Uh, maar, maar ja, dat is, wat je vaak ziet, is dat men zich dan in de in de weerstand van al dat commentaar onmiddellijk gaat vervreemden. En denk ik ga het helemaal alleen doen. Ja. Ja, dat lukt niet in zo'n wereld. Van de Roer? Dat bestaat niet. Van de roer? Mee eens? Nee. Ja, ik ben het ermee eens. Ik, vind, ik wil nog wel een ander belangrijk aspect toevoegen. Dat heb ik ook beschreven in het stuk in Hard Gras. Dat ik het opmerkelijk vind dat de echte toppers uit het Nederlandse bedrijfsleven afwezig ja, ja. zijn. Geen Hans Weijers. Met, geen zalm, geen Weijers, geen nee. Ben van geen, uh, geen Peter Bakker. Waarschijnlijk is het afbreukrisico te groot. kost te veel tijd, ze verdienen er te weinig mee. Ik, zou, ik vind dat jammer. Ja. Uh, ik ja, denk dat het... maar, ik, maar ik kan je snel. Uh, kijk, uit de ik heb droom helpen. Ik heb, ik heb het een paar weken gedaan. Ik heb toen over gezegd, <laughs> Dit is een omgekeerde wasstraat. Waar je in gaat. Je gaat er schoon ja. in. En als je niet oppast, kom je er vuil uit. Ja. En zolang je zware andere verantwoordelijkheden hebt, dat gold bij mij ook. En hey, je moet een bedrijf leiden, je zit in de politiek, ja, dan, dan ga je uh, daar natuurlijk niet zeggen. Ik ga je nu uh, ongebreideld vuile handen zitten maken. Dat kan gewoon niet, want je reputatie staat op het spel. Oké. Okay. En hoeveel heren, heren, <laughs> ja. heren van de Roer en van Boksel, tot zover over het onderwerp voetbal is diplomatie. En omgekeerd. Goedenavond. Okay. Goedenavond. Dankjewel. Bedankt. Ik heb hier een, een, een boek, een literair zelfhulpboek. Met de titel Hoe word ik een beroemd schrijver? Schrijver is Ilja Leonard Vijver. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het is misschien een beetje een impertinente vraag. Maar moet de vraag hoe word ik een beroemd schrijver niet beantwoord worden... door iemand die een beroemd schrijver is? Uh, dat is zeker een impertinente vraag. Maar uh, de vraag wordt beantwoord door uh, de omslag. Er staat een mooi portret van de, de enige beroemde schrijver... die Nederland ooit heeft gekend. Te weten. Uh, uh, te weten de mensen uh, Harry, kunnen het niet zien. Te nee. weten, Harry Muelich. Uh, en dat is met een schaartje erbij, dat je dat kan uitknippen. En, uh, het gaat er dus niet om om Ilja leerlop Pfeiffer te worden. Het gaat erom om Harry Mullis te worden. Maar, maar ik heb uh, in de tijden dat ik Ilja Leonard Pfeiffer ben... toch wel wat uh, ervaring opgedaan. En ik denk dat ik mensen aardig op de weg kan helpen om uh, Harry Mullis te worden. Ja, misschien moeten we even de luisteraars helpen. Een aantal titels van u noemen. Noem ze zelf eens. Uh, titels van boeken die ik heb geschreven? Ja, uiteraard. Ja, als je een schrijver natuurlijk... bent. Het grote baggerboek. Bijna weet je te mensen. veel om op te noemen, uiteraard. Nee. Bij... Uh, en, uh, ja... Nee, voor proza zou het zijn het grote baggerboek. Mijn eerste roman Rupert. en uh, Mijn roman Het ware leven. Uh, ik heb veel poëzie geschreven. Ik heb ook uh, geschreven voor toneel. Ik heb uh, essays geschreven. Ja. En, de, en dit boek, is dat niet op zichzelf al een, een stap naar de roem? Want u zit nu bijvoorbeeld hier. Uh, dat ik hier zit is zeker een, uh, een van de grootste erkenningen van mijn roem. Die je kan krijgen. Nou, of zijn wij erin getrapt? <laughs> Nee, maar het is... Uh, de, ti de titel mag je misschien ook wel een beetje ironisch opvatten. Uh, maar het is wel een echt literair zelfboek. Het, uh, het heeft wel degelijk de pretentie om praktische tips te geven... voor mensen die aan het schrijven zijn. Uh, mensen die willen schrijven. Uh, en... Af ja, er staan dingen in zoals uh, hoe schrijf je een roman, uh, hoe schrijf je een ja. dialoog. Uh, is het beter om in de eerste persoon of in de derde persoon te schrijven? Uh, wat voor soort factoren spelen daar een rol? Want dat, in dat opzicht is het echt een, uh, een, een boek vol met nuttige tips. Ja, nou, wat zijn bijvoorbeeld te... de nuttige tips aan een schrijver die beroemd wil worden... als hij een interview als dit zou gaan doen voor de radio? Uh, ten eerste... Uh, uh, daar, daar gaat een hoofdstuk over. Ik heb er vrij ja, uitgebreid over geschreven. Over, uh, over radio-interviews. Uh, het, het is van, uh, van het grootste belang in ieder geval... om nooit een voorgesprek te voeren. De luisteraars thuis weten dat niet. Mm -hmm. Maar dat zal ik dan nu verklappen. Dat iedereen die hier zit... heeft het interview al geoefend met een van jouw redacteuren. Behalve Le Ilja Leonard. Behalve Vrijven. ik. Ja. En zo uh, en nog een enkel, uh, Zou heb jij alle gelegenheid om mij om te verrassen. Mm -hmm. En zo wordt het uh, hopelijk leuk. Ja. Dat is een van de tips. Een andere tip is: breng Ellen ten Damme mee. Oh ja, dat is een keer gebeurd. Ja, maar dat was, dat was echt heel leuk. Ja. Ik had haar toevallig, uh, ja, ik moest naar de radio toen, uh, toen ik eerder die avond met haar had afgesproken. En uh, de radio was in Amsterdam. Zij woont in Amsterdam en we hadden bedacht dat zij meeging met de taxi naar Amsterdam. Maar toen ging ze dan ook maar mee naar de studio. Ja. Ja, en de, de, dat was ook radio 6 of zo, radio 9 of ik weet Dat was een, uh, ergens een nachtprogramma in studio. Dus met uh, zeeën van zendtijd. Ik zou er een uur te gast zijn. En we waren ook echt heel erg bijna te laat. Op de piepjes van het journaal kwamen we binnen. En daar zat de zenuwachtige uh, presentator met zijn voorbereiding. Met alle vragen die hij had bedacht voor mij. Toen zei ik, Ah, ik heb uh, Ellen Tendammer voor je meegenomen. Beroemde zangeres, leuk ja. toch? En toen was het laatste piepje. Toen begon het, het interview. Neem het in <laughs> eigen dat hand. Werd het, ja. dat werd een leuk ja. gesprek. Dat ja. was leuk, ja. Heb je ook speciale tips voor televisie-interviews? De wereld draait door, of uh, wat je moet doen en later? Ah, televisie is vreselijk. Nee, televisie is... Maar echt... heb je toch nodig als je een beroemd schrijver wil ja, worden? Ja, helaas denk ik. wel, ja. Uh, helaas uh, zal je je uitgeverij nog je... het accountant dat je ooit vergeven als je televisie niet doet. Maar nee, maar dan, dan val je echt in handen van wolven. Okay. Uh, televisie, uh, televisiemensen hebben geproefd van de giftige appel der almacht. En die zullen je uh, die bellen om te zeggen dat ze dat het niet helemaal niet in je geïnteresseerd zijn. Maar dat helaas een ander interessant item is komen te vervallen. en Nou ja, en... Uh, voor je het weet sta je met je geschminkte kop... ergens op een, uh, op een stoep. Uh, een wat... sigaretje te roken in afwachting van je item van zes minuten. Ja, dat is nog lang. Dat is nog zeg, lang. Wat, uh, wat mij nog moeilijker lijkt voor de aspirant beroemde schrijver... is het omgaan met de Nederlandse literaire kritiek. Als, als ik het boek lees... Van u dan is daar, dat is schier onmogelijk om daarmee te bolwerken. Nou, dat is uh, na geldgebrek, is uh, de literaire kritiek de grootste ergernis. Ja, en ja daar, is ik, ook, daar is ook geen kruid tegen wassen. kun je toch ook niks tegen doen als er nee, geen adviezen doen. te verstrekken? Nee, het enige advies is. Uh, nou, ik probeer een beetje uit te leggen hoe dat werkt. Hoe literair, ik ben zelf namelijk ook als criticus werkzaam geweest, dus ik mag het ook zeggen. Ik heb jarenlang uh, uh, poëzie recensies geschreven, dus ik, ik weet een beetje hoe het in elkaar zit. Uh, en daarom denk ik ook dat ik uh, recht van spreken heb als ik zeg dat het... Uh, Um, misschien het beste is om dat maar gewoon te negeren. Ja, ja in, in, in het boek is veel, uh, veel te lachen in het boek, veel vaak maar dank, is geestig. Dank, maar dank, als het dank. over de literaire kritiek gaat, dan wordt het wat verneindig en vinnig. Dat, uh, hè, dan is uh, uh, de humor een beetje weg. Dan is de chef van Criticus van de Volkskrant, Arjen Peters, opeens reuze corrupt. En die van Parool kan geen leesbare zin schrijven, Aristorm. Storm. Maar ik schrijf toch ook. Ik schrijf juist dat ik een groot bewonderaar ben van. Uh, uh, uh, uh, van de collega's die je noemt. Uh, ja, nou vooral van Peters. Ja, vooral van Peters. Maar. Uh, nou ja. Ik schrijf er een beetje ironisch over. Maar ik, ik maak me wel zorgen. Als ik serieus antwoord moet geven. zonder ja. in te gaan op deze, deze personen die je noemt. maak ik me wel zorgen over de literaire kritiek in Nederland. Er uh, zijn natuurlijk altijd. Uitzonderingen, maar in het algemeen vind ik dat de literaire kritiek de afgelopen tien jaar uh, he zichzelf heeft gemargin gemarginaliseerd. Ja. Daarbij ook uh, grif geholpen door hoofdredacties, die uh, uh, in, uh, in overeenstemming met de tijdgeest zoveel mogelijk pagina's bezuinigen op cultuur. Ja. Ja, maar jij wil niet ingaan op die personen, maar die personen willen weer wel ingaan op jou. Althans, Ian Peters die had geen zin om in deze uitzending te reageren. Maar laat wel weten, uh, begrijp dat Ilja van mij uh, bewondert, maar hij is wel de laatste om ons te vertellen hoe je een beroemd schrijver wordt. Hoe kun je als praatjesmaker en lucebeer epigoon tienduizenden euro subsidie krijgen en spelen dat je een bekende schrijver bent? Daar kan Ilja voor ons het nodig over vertellen, maar het zou niemand iets kunnen schelen. Nou, jij weer. Maar zie je dan wat hij doet? Dat is weer precies hetzelfde wat hij altijd doet. Hij heeft een... Uh... Hij heeft een probleem met uh, de subsidiegever. Hij heeft een probleem met het Fonds voor de Letteren. Daar schrijf ik precies over in dat stukje. Dat is ook algemeen bekend. Dat is niet iets wat ik zelf heb onthuld. Uh, hij heeft ook een probleem dat uh, zijn vrouw... Uh, uh, er is een subsidie van haar afgewezen ooit. En sindsdien heeft die, voert hij oorlog tegen het Fonds voor de Letteren. Het tegenwoordig Letterenfonds. En alle gesubsidieerde schrijvers. Ja. Uh, op het moment dat ik daar dan iets over schrijf, op een ironische, vrolijke manier. Je kan er best over lachen, toch, over dat stukje. Dan reageert ja. hij op zo'n manier... Ik dat ben is... bij voorbaat in zijn ogen verdacht... omdat ik een gesubsidieerd schrijver ben. Ja. Ik ben daar trots op. Ik vind... Uh... Het Fonds voor de Letteren is een van de semi-overheidsinstanties die werken in Nederland. Het is een buitengewoon uh, doorvrocht systeem met uh, lezers, uh, controlegroepen, weet ik wat allemaal. Uh, je hebt allerlei beroepsmogelijkheden. Het is een, het is een heel rechtvaardig ja. systeem. En op het moment dat je bestellers schrijft, dat je te veel gaat verdienen, val je daar ook uit. Het, is, op manier, het Fonds voor de Letteren is een van die weinige subsidieorganisaties die ervoor zorgen dat het geld daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die het verdienen. En het gaat over, het gaat over een, een, een, de, de enige reden dat, uh, dat Wilders nog niet heeft bedacht om, om dat te bezuinigen... is dat hij nog niet heeft teruggevonden op de begroting. Want het gaat om een bedrag waar je niet eens een opera voor kan opvoeren. Oké, okay, Ilja Leonard-Vijver. Hoe word ik een beroemd schrijver? Een literair zelfhulpboek verschijnt bij de Arbeiderspers. Dankjewel, Ilja Leonard-Vijver. Het is vijf voor twaalf. Om de gezondheidstoestand van Prins Friso te beschrijven... gebruikt de Rijksvoorlichtingsdienst deze dagen steeds de formulering... stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Dat is een, een dubbele ontkenning, klinkt een beetje raar. Waarom niet simpel nog in levensgevaar? Jan Kuitenbrouwer, schrijver en taalbiblicist, goedenavond. Hi. Is het jou oh. ook opgevallen? Ja, het viel me op. Het viel me op en ik dacht, ik moet, daarover, ik moet daar eens over nadenken. Want het betekent misschien wel iets. Ik was er nog niet erg aan toegekomen. Um, Wat zou het kunnen maar... betekenen? Nou, ik dacht, is dit een soort moder modern eufemisme. Maar ik heb net even uh, op Twitter navraag gedaan. En ik kreeg van Mark. O, Oostendorp de taalkundige uh, meteen de vindplaats 1822 uit de Arnhemse Courant aangereikt. Dus de formulering als zodanig is al heel oud. Um, hier staat een zin, een beschrijving van, een, van het is een misdaadverslag... als wanneer hij haar zodanig heeft gewond dat zij lange tijd niet buiten levensgevaar is geweest. Ja, ja. Dus ook toen was deze formulering wel al enigszins gangbaar. Ik denk dat het op dit moment in dit geval, het geval van uh, de prins... De, misschien ook met de aard van het trauma te maken heeft. met de aard van het, het probleem. Hij is dus stabiel. Dat wil zeggen, hij, hij is gereanimeerd en hij leeft. En pas uh, te zijn de tijd zal blijken... ja, eigenlijk of hij nou nog leeft of niet. Ja, ja. Of, of levenskansen heeft. Dus terwijl als je zegt, in levensgevaar... dan heb je het misschien toch meer... Of dat voelt acuter. Dus ik, vind, ik kan me wel vinden in deze formulering... dat hij ah. ja, niet buiten levensgevaar is... maar uh, het is en tegelijkertijd wel stabiel. Ja, de Rijksvoorlichtingsdienst deelt ons dan ook mede... zo heet dat, hè, deelt ons mede... Ja, ja, ja, zeker. dat deze formulering is gekozen in overleg met medici. Ja, als je dat hoort, daar heb je niet van terug. Ja, goed, dat zegt mij op zich ook niet zo heel erg veel. Maar het is in ieder geval niet wat ik even dacht. Uh, het is een soort modern gevrochtsel van een, van een, een, een medewerker van de RVD... Of, of misschien zelfs van een lid van het Koninklijk Huis... die schrikt van de formulering in levensgevaar en zegt dat wil ik niet. Dat wil ik oh, niet. Oh, dat denk je niet? Dus ik niets. daar iets anders op. Dat ik denk niet. Dat het ingeving. is om de boodschap een beetje te verzachten. Ja, dat was mijn eerste ingeving, maar toen later dacht ik ja, gezien de aard van, van, van het medische probleem, is het eigenlijk wel een logische formulering. Maar het is een dubbele ontkenning. Ik hoorde dat het Jeugdjournaal hem bijvoorbeeld al geschrapt heeft omdat kinderen daar moeite mee hebben. Ja, die ja. Dus, Maar het is, het is ik, vind het dus, ik vind het dus. niet inadequaat En dat het hier een laten we zeggen een nerveuze nieuwvorming betreft, dat wordt dus logisch door de Arnhemse 18-22, <laughs> ja. Jan Kuitenbrouwer, yes. taalkenner, dank je zeer. Goedenavond. Geen dank, goedenavond. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Jannen. En ik eindig met een gedicht van Ingmar Heitse. Schaduwen. Wat moet er van ons overblijven? Wat van onze dagen, nachten, allemaalen... dat we samen ademhalen en de plannen die we maken... Wie kijkt er later om naar de papieren die we nauwgezet bewaren... om bestaan, bezit en plaatsen op de eerste rij mee te bewijzen? Bij jou vergeet ik bijna dat we samen maar één leven krijgen. Dat we even goed op weg zijn naar ons onbestaan. Voorgoed verloren in de donkere archiefkast van de aarde. Dit is het bericht dat ik achterlaat in een huizenhoge kluis. Brandvrij. Een boodschap... Die verder komt dan wij. Deze datum, onze namen in de kerfstok van de tijd. Wie dit leest moet weten dat wij samen en gelukkig waren. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte